Jobboot met het NOS Journaal. Bijna 900 Amerik 70ste verjaardag van d herdacht... met een landing in Normandië. Dat gebeurde bij het stadje Saint-Mère-Église... dat als eerste in de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd. Onder de parachutisten waren ook enkele Nederlanders. De landing werd gevolgd door duizenden belangstellenden... onder wie de Franse minister van Binnenlandse Zaken... De nieuwe president Sisi van Egypte heeft alle inwoners opgeroepen hard mee te werken aan een stabielere toekomst. Hij zei dat na zijn beëdiging als president. Dat was volgens hem een historisch moment, omdat in de afgelopen duizenden jaren er geen democratische en vreedzame overdracht van de macht was. Bij de verkiezingen vorige week kreeg hij bijna alle stemmen. Maar de opkomst bleef door een boycott van de moslimbroederschap onder de 50%. Vertegenwoordigers van Oekraïne, Rusland en de EU praten morgen in Brussel verder over het gasconflict. Op de agenda staat de gasprijs die Oekraïne moet betalen aan Rusland. Volgens de Russische president Poetin zijn ze het bijna eens over die prijs. In april heeft Moskou de gasprijs verdubbeld. Rusland dreigt de gaskraan dicht te draaien als Oekraïne het gas van de maand juni niet uiterlijk morgen betaalt. Erevoorzitter Jean-Marie Le Pen van Front National is opnieuw in opspraak geraakt door een antisemitische opmerking. De winst van die partij bij de Europese verkiezingen leidde onder meer tot kritiek van de Joods-Franse zanger Patrick Bruel. Over hem zegt Le Pen, we bouwen de volgende keer wel weer een oven. Een verwijzing naar de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. De partij heeft afstand genomen van de opmerking van Le Pen. Geert Wilders wil in het Europees Parlement samenwerken met het Front National. Het weer geregeld zon en droog. Het is tussen de 20 en 26 graden. Vanavond en vannacht vooral in het zuiden en zuidoosten weer kans op een onweersbui. Mogelijk met hagel en windstoten. Morgen eerst bewolkt en kans op een bui. Later droog en zonnig. In de avond enkele zware onweersbuien. Het wordt morgen, tweede pinksterdag, tussen de 25 en 31 graden. Dit was het en Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 I am so sincere Sonny one so true I love you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 City in a punk and cheap hotel